Ik huurde deze kamer. Een hoorspel van Wim Bichot. Regie, Dick van Putten. Ik huurde deze kamer. Het is geen betere deze hoekkamer... dan enige andere in dit hotel. Het bed is helder. lijkt goed. En er is een goed slot op de deur. Als je de sleutel erop laat zitten... kan de knecht er niet in... En niemand kan daardoor kijken. De kamer is niet slecht en niet ziek gemuibeld. Ze past precies in een oud hotel. Het is maar een klein hotel. Acht of negen kamers. En niet bepaald goedkoop. Maar het voordeel is, hier komt niet van alles. Alleen het betere genre dat graag wil wonen in het hart van Parijs. Ik sta voor het raam. Het uitzicht fascineert. Ik kan de Place de Châtelet bijna geheel overzien... de pont en een stukje van Boulevard de Palais. Ik sta hier al een half uur. Ik sta niets te doen. Het is tien uur in de morgen. Op straat beneden mij in de Rue Saint-Denis is het druk... De karren met fruit botsen tegen elkaar op. De meiden proberen hun brood te verdienen. <laughs> Zo vroeg al. Ik kijk ernaar. André. Hebt u iets nodig? Zal ik uw koffer uitpakken? Dat is aardig van je. Aardig? Och. Nou, het komt niet veel meer voor. Hoe oud ben je al? Zeventig. 70. Ik herinner mij u nog. Oh ja? Dat is sterk. Uh, ja, is die, uh, die drank, uh, uh, is die er nog? Calvados. Die is er nog. Zeker. Nou, dan wil ik graag een fles. Met een half uur is goed. En mijn koffer is niet nodig. En uh, twee glazen. Ik zorg ervoor. Twee glazen. Ik heb geen haast. Nee, nee. Ja, ik zie alles weer voor me. Vijf jaar geleden is het nu. Zeker. Ik zie alles weer voor me, precies zoals het is gebeurd. Toen, vijf jaar geleden. Het was voorjaar, een beetje koel cool weer. Ik trok een demi aan, zette de bril op met goudmontuur en nam de aktentas. De koffer stond open op het bed, iedereen kon erin kijken. Zo deed ik het altijd, zo was het mij geleerd. Sleutel, madame. Monsieur? Ah, nummer vier, de beste kamer van het huis. Ik neem aan dat alles naar genoeg is. Ze vroeg dat niet. Ze stelde een feit vast. U ziet er echt uit als een Engelsman. Ik ben een Engelsman. Ik bedoel, u spreekt Frans als de beste. Merci, madame. Monsieur? Zoals altijd stond ik even voor de deur stil, als zocht ik de weg. Ik dacht, madame ziet er goed uit, een jonge weduwe met een hotel. De eerste minuten waren altijd het lastigst. Zeker weten dat je niet wordt gevolgd. Omkijken is jezelf direct verraden. Mijn achtertas was nog leeg. Een acte meeslepen zonder inhoud is natuurlijk waanzin. Ik ging een boekwinkel in en kocht wat bladen, krant en een roman. De krant stak ik in mijn zijzak, de zijzak van mijn demi. Toen wist ik het. Ik werd gevolgd. Ik wandelde het plein over langs het theater en nam de bovenkant van de scène... De kant waar het inrichtingsverkeer je tegemoet komt. De drukke kant. Ik liep langzaam door. Ik had de tijd om te denken. Ik liep dus gevaar. Een man die mijn werk deed heeft twee vijanden. Oh. Tegenstander. Beide zijn gevaarlijk. De politie kon mij straffen, zwaar straffen... De tegenpartij kon mij doden... en neemt daar ook niet voor terug, dat wist ik. De microfilms zaten in mijn broekzak. Het buisje waar ze in zaten was 13 centimeter lang... en bij elke stap voelde ik het tegen mijn been. De films waren betaald met biljetten van 20 dollar dollarchecks. Het meisje had er bijna vakwerk van gemaakt. Ze ging trouwen en zou de fabriek verlaten over vier maanden... Ik liep langzaam door. Ik had de tijd om na te denken. Ik liep langs de vogelmarkt waar iedereen bij blijft kijken. Ik liep door. Deze manier kon mijn achtervolger opvatten hoe hij wilde. Er was nog geen systeem. Er was geen direct gevaar. Zolang er zoveel mensen om je heen zijn is er geen direct gevaar. In mijn geval dan. Alleen... De tegenpartij had de sterkste wapens. De economische miljoenendans maakte theater. En ik was niet van plan een bijrol te spelen. Dat wil uiteindelijk niemand. Wanneer een lege taxi langs zou komen in een van de vier files... zou ik in tegengestelde richting verplicht verder moeten gaan. Onlogisch, maar misschien geraffineerd. Taxi! Paul vroeg de chauffeur niet waarheen, omdat het niet nodig was. Ik zei Rugo de Morois, precies volgens de waarheid. Hij nam de benedenkant van de scène. Het wagennummer was natuurlijk genoteerd en over een kwartier zouden ze hem onder handen nemen. Veel taxis reden dezelfde route. Welk nummer, monsieur? De straat heeft één richting verkeerd. Oh, stop maar achter de Madeleine. Ik zie ze wel graag wandelen. De straat van de dure vrouwen. Ach, wat is duur? Mijn perno. ik zal er rekening mee houden. Ik woon in een hotel in de rue Saint-Denis. Daar is heel wat te zien. De sekshandel begint er al vroeg en de politie doet er niks tegen. Nee, de politie doet mee. De controle duurt 10 minuten. En wat kan er in 10 minuten al niet met een mooie meid gebeuren? Ja, we moeten er even uit. Geen voorrang geven kost een bon van honderd. Nou, ze doen maar. Even. ze waarschuwen tenminste ook het gespuis. Of een verkeersongeval. Zijn die er dan? Hier, langs de Seine kom je er wel door. De Seine. Oh, die is toch mooi? Ik geniet er altijd van. Ah, iedereen zegt dat. Ha, Een riool. Heel Parijs doet er zijn plasje in. De Seine? Nee, voor mij een riool. De chauffeur was niet van plan om van zijn kant het gesprek voor te zetten. Ik had niet achterom gekeken. Ook niet toen de sirenenwagen voorbij reed. Ik was niet zo kalm als anders. Niet helemaal zeker. Als het succes hoog genoteerd staat, kan er altijd nog iets gebeuren, iets misgaan. Ik had niet anders te doen dan de microfilms af te leveren... mijn geld in ontvangst te nemen... en drie maanden als een vorst aan de riviera te gaan leven... Hoe simpel. Men zou denken dat mijn pad over rozen ging. Maar een vliegtuig nemen betekende dat door één telefoongesprekje binnen een half uur een commissie van drie zware jongens in het leven werd geroepen, die mij in Londen de hand zouden komen drukken zo gauw als ik het vliegtuig verliet. En als ik de trein nam, zou men ontdekken dat ik mijn hotel in de steek had geladen. En men had alle tijd mij te beletten het kanaal over te steken. Voilà, laat me. Ah, merci, monsieur, grand merci. Ik liep een bar in op de hoek van de Rue door de -Mouroir. Er waren drie vrouwen. Hun houding was afwachtend. Ze droegen dure kleren. Un blanc. Ik had de chauffeur een ruime fooi gegeven en gewacht tot hij honderd meter verder was. Hij had niet kunnen zien dat ik de baan was binnengegaan. Ik dronk niet van de wijn. Nam de krant uit mijn jaszak zonder te lezen. Ik trok op die manier de aandacht. Bewust aan het systeem. Het van buiten geleerde systeem. Ik kende mijn tegenstanders en wist wie hun chef was. Ik wist ook waartoe hij staat zou zijn. En ook dat hij op dit moment als gewoon burger zonder acuut strafblad... ...zelfs recht had op bescherming. <laughs> ik niet. Eén vrouw baar, Zonder groet, zonder af te rekenen. Ik dacht razendsnel na. Het had geen zin uit te vinden of proberen uit te vinden... ...hoe zij erachter waren gekomen dat ik de formule bezat. Dat stond vast. Dat was er. Het meisje dat mij van dienst was geweest... ...werkte gewoon door aan de farmaceutische fabriek bescheiden baantje in het archief van deze kolos. Voor mij een vondst, zo'n katje dat onderbetaald werd. Gunde het kind haar meubeltjes. Nou ja, als zij ging praten, was dat haar eigen schuld. De Franse geneesmiddelindustrie was de andere landen ver vooruit... en de formidabele winsten wekte de economische spionage in de hand. En hoe... Mijn Italiaanse concurrent zou de bar binnen een half uur hebben gevonden. Ik keek voor de derde keer op mijn horloge. Ik had nog niet van de wijn gedronken. Steeds speelde dezelfde gedachten door mijn hoofd. Ik moest die vrouw trachten te vinden. Claire. Zij werkte twee maanden geleden in deze straat. Ze zou er nog zijn. Het werd u niet meer zo gemaakt ergens anders een terrein te vinden. En waarom? Deze wijk was de top voor dat soort, dat soort vrouwen. De prijs voor een uur was hier hoog, maar stond vast. Het was niet meer dan een idee, maar ik verwachtte van haar de hulp die ik op dat moment nodig had. Claire, haar voornaam, het enige dat ik van haar wist. Ongeveer dertig, vol slank. Ogen die voor mij vertrouwen hadden gewekt. Het was niet meer dan een idee. Kleine dingen beheersen de wereld soms. Hm. Zij had erop gestaan ons drankje te betalen. Claire. Claire, haar voornaam. Kunt u een trein voor mij nazien? Ik heb geen gids smak voor u vragen in de cel. Oh ja, ja, natuurlijk. Ik doe het wel, het is nog stil. Een middagtrein naar Lyon... Na twee uur. Moment. Uw afspraak is laat, monsieur. Ja. Het verkeer. Moeilijk om deze tijd. Een vrouw? Nee. nee. Nee, niet wat u bedoelt. Zij zou weten waar Klein u was. Ze was echter de laatste aan wie ik dat moest vragen. Ze zou Klein natuurlijk kennen. Zeker. Even als die andere vrouw die ons gesprek hoorde... Ik wenste op dit moment twee manieren om deze twee vrouwen mee te nemen. Er gaat een expres om 15.06. Oh, merci. Zo, het is goed zo hoor, vaar. Er kwamen een paar heren binnen. Zakelaar. En ik liet een volledige platte grond achter van mezelf. Dat was ook de bedoeling. Mijn tegenstanders zouden de barmen uitvragen, het vertrek van de expres naar Lyon om 15 uur 6 van hem vernemen. En er was een kans om hen op een verkeerd spoor te zetten. Althans zou het hen ophouden. In de Rue Godot stonden wagen aan wagen langs beide trottoirs. De straat was smal en er was één richting verkeer. Pardon, monsieur. Pardon? Zo'n haast? Misschien, misschien niet. Kan er geen uur af voor wat liefde? Ik kan heel lief zijn. Nee, nee, ik uh, kan mijn trein missen. Een expres. Poeh, een trein. Oh ja. Zo goed als zeker zou ze de baar vinden... de barman laten praten om te vernemen dat ik mijn relatie had gemist... een nerveuze indruk had gemaakt... ...en de trein zou nemen naar Lyon. Als ze daarin liepen, ...dan zouden ze een mannetje aan het station hebben om drie uur... ...en had ik een paar uur voorsprong. Maar ook zij kende het systeem. Plotseling ging alles heel gemakkelijk. Claire kwam als uit de lucht vallen. Bobby! Ik... ...ik zocht je. Geweldig. Wat sta je daar in het portiek... Iets met mijn lingerie. Gaan we ergens wat drinken? Uh, liever zou ik... Uh... Huh? Goed. Kom maar. We staan er trouwens voor. Dit hotel Mablé heeft geen bord op de deur. Het heeft daardoor meer distinctie. Ah, daar is de lift. Heb je mij gezocht? Dat is lief van je. Waar was je al die tijd? Je had het wel beloofd. Maar ze beloven ons zoveel. Weet je nog hoe ik heet? Claire. Ach, zo. Dat weet je. Waar was je al die tijd dan? Als je me zocht. Buiten de stad. Je had hier zaken te doen. Het loopt soms anders. Dikwijls loopt het anders. Ben je getrouwd? Niet meer. Ha, om die ring. Ja, die droeg ik toen niet. Misschien schaamde ik me voor. Het spijt me. Doe niet idioot. Zo. De bovenste verdieping. ...met uitzicht over Parijs. Niemand heeft ons gezien. S Morgens is dat zo. Dat was ook precies mijn bedoeling. Moet jij ergens bang voor zijn? Misschien. Kom, een man als jij. Zo dan. Jij wist mijn naam toch ook? Het gebeurt weinig dat mannen nog charmant voor ons zijn... Jij was dat wel. We hebben samen gegeten. En bloemen. Dus dat weet je. <laughs> oh ja. Logeer je weer in dat hotel? Rue Saint-Denis. Dus dat weet je ook nog? Oh ja. Nee, doe geen moeite, Claire. Ik wil met je praten. Zo. Zal ik wat te drinken halen? Staat hier op de gang. Doe mij. Hoe lang wou je blijven? Een paar uur. Ze hebben hier alles. Nou, alles. Het kan gebracht worden. We zullen zien. Ze haalde een fles chartreuse die half vol was... een flesje spa... en een volle fles calvados. Ze was niet nieuwsgierig. We dronken en ze vroeg niks. Ze begreep wel dat ik voor de dag zou komen... Ik had hem eenmaal in mijn hoofd gezet dat zij degene was die ik vertrouwen kon. In mijn gedachten zag ik haar nonchalant door de douane wandelen. Ik voelde me zeer rustig worden. Vind je het vreemd, Claire, dat wij hier zo rustig zitten? Het is weer eens wat anders. Bevalt het je? Wat bedoel je? Of jij me bevalt? Ja. Jij bevalt me. Vraag niet of mijn leven me bevalt. Dat doen de provincialen al genoeg. Daar geef ik geen antwoord op. Ik heb last. Politie? Erger. Dan ben ik op mijn hoede. <laughs> Hou daar rekening mee. Ken jij Londen? Niet erg goed. Je spreekt Engels. Genoeg om geen honger te leiden in een grote stad. Heb je een paspoort bij je? Ja. Dan is alles heel eenvoudig. Luister goed. Jij gaat om één uur lunchen met collega's in een restaurant in de buurt. Je loopt voor het de dessert even haastig weg voor een boodschap op de boulevard. En dat hebben de anderen goed verstaan. Je doet even een boodschap op de boulevard. De, de collega's? Moeten die het verstaan? Ja, precies. Je neemt een taxi naar Garduno. De stoptij naar Brussel vertrekt om twee uur dertig. Je hebt geld genoeg om alles te kopen wat een vrouw nodig heeft. Je informeert voor een vliegtuig naar Londen. Geef jij mij dat geld? Ja, vanzelf. Wie haalt me af, Bobby? Oh, een beste jongen. Ik geef je zijn telefoonnummer. Misschien krijg je hem niet direct, maar ze help je daar om hem te vinden. Wat is zijn naam? Je noemde hem net. Wat? Huh? En ik reis zonder bagage. Ja, alleen dit. Een klein pakje, heel klein. Wat zit erin? Huh, je kunt het beter zeggen. Ik zou toch gaan kijken slotte ben ik Française Een vrouw, nieuwsgierig Films, micro Belangrijk? Oh nee, niet wat jij denkt Een procedé van een fabriek Franse fabriek? Waarschijnlijk, wat doet het ertoe? Over een jaar weet de hele wereld het Mijn chef weet het liever een jaar eerder En het is hem veel waard Ze vulde de glazen opnieuw De chartreuse bleef onaangeroerd staan Haar reactie kwam vlug het is onzinnig wat je vraagt. Ben je bang? Dat geloof ik niet. Ik kan het zelf niet doen. Ik begon haar uit te leggen... hoe ze mij op het spoor waren. Waarschijnlijk altijd op honderd meter. Dat het werk van maanden niet zou gaan. Ik sprak met veel overtuiging... en zei ik me gespannen aan. Ik vertelde haar dat ik vertrouwen in haar had... op een manier die onverklaarbaar was. Dat ik dikwijls aan haar had gedacht... En natuurlijk, het zou rijk worden betaald. Omdat het liefst dan is? Oh, dat is het niet. Handigheid. Ze glimlachte vaag. Ik weet dat er erger dingen gebeuren. Maar. Ik kan niet terug. Dat laat de baas niet toe. Op verzuim staat straf. Straf? Als een schoolkind? Met verzwaard materiaal. Dus daarom kan het niet. Bang. Ik kan niet terug, daarom. Het spijt me. Om jou. Om alles. Niets aan te doen. Maar daarom kunnen we nog wel iets drinken. Claire, je hoeft niet terug. Ze draaide zich met een ruk naar me toe. Ik had de juiste gevoelige toon gevonden op dat moment. Het kwam er nu op aan de komedie door te spelen. Wat had mij bezield haar uit te zoeken voor mijn geraffineerd plan? Was het wel, Comedie? Ik had toch aan haar gedacht? Men had mij me geleerd hard te zijn. Dat kon ik. En haar had het leven in mezelf al hard gemaakt. Of zou het dat nog maken? Waarom zou ik aarzelen? Ik was jong, de wereld was van mij. Ik praatte een kwartier aan één stuk door. Ik hield haar handen vast zonder sentimenteel te zijn... En ik won. Ik kon niet terug. Het leven is dikwijls een gok. Niet wij. En soms verleer je te verliezen. Jij bent nerveus, Bobby. Nou, dat lijkt me zo. Hier. Hier zijn drie soorten geld. Zoveel? Ja, natuurlijk. Je kunt nooit weten. Nee. Nee, niet in mijn tas. Ja, maar... Ja, waarom niet in je tas? Uh, je kunt nooit weten. En het pakje? Geef maar. Ik verlies nooit wat. Alles ging plotseling vanzelf. Ze wachten nog een half uur. Telefoonnummer schreef ze op in omgekeerde volgorde. We spraken af dat ik om half drie de kamer zou verlaten... aan haar kassa en taxi zou laten bestellen... en naar een hotel zou rijden in het zuiden van de stad. Hm. Ze organiseerde niet slechter dan ik. Het afscheid was vrij koel, cool. en wat nerveuze spanning en de zorg voor haar make-up. Alles paste in het systeem. Ik zou misschien nog voor middernacht contact met haar hebben, hoe dan ook. Ik keek haar voorzichtig door het raam na vanaf de bovenste etage, zag haar de straat oversteken zonder haast te maken, met een vrouw spreken en om de hoek verdwijnen. Het was het laatste wat ik van haar zag. Haar zag, ja. Het was niet mijn bedoeling. Op dat moment beslist niet. Ik had mijn tegenstander onderschat. De beslissing werd in Londen genomen. Ik ontving een telegram de volgende ochtend. OP, operatie geslaagd, vertrek naar het zuiden, postrestant telefoongesprek met de overkant had geen succes. Ik negeerde het telegram en nam de boot in Calais. Ook deze moeite was vergeefs. Bij aankomst werd ik opgewacht door een heer op leeftijd die zich beleefd voorstelde en mij een check gaf. Deze kon alleen in Zweden worden geïnt en binnen drie dagen. Ik keek hem aan. Hij haalde de schouders op. Ik was onbruikbaar geworden. De microfilms waren dus in Londen. Nu sta ik hier voor het raam en kijk uit over de Place de Châtelet. Het gekrioel van de mensen en de auto's is nog net zo. Alles is nog net zo. Rechts de revue, links het theater van Sarah Benard. Alles als vijf jaar geleden. André. Eén fles, twee glazen. Ach, ja, natuurlijk, ja. U zei met een half uur. Calvados? Dat had u speciaal gevraagd. U staat nog steeds in dezelfde houding voor het raam. Het uitzicht boeit u zeker. Dat ook, ja. Maar ik ken het wel. Ik was bezig met een herinnering. Dat heeft iedereen wel eens, monsieur. Jij kende me nog. Dat is toch vijf jaar geleden? Zes, monsieur. U wilde twee glazen. Ik... Ik huurde deze kamer speciaal omdat ik een herinnering wilde ophalen. Er zijn dingen in je leven die zich herhalen. Zomaar, vanzelf. Die je niet graag vergeet. Uh, ik weet het. Dit is dezelfde kamer waar u toen ook in woonde. U was plotseling verdwenen. Door zijn lui geweest om naar u te informeren. Om te geluid. U hebt het geld voor de huur aan ons opgestuurd. Uit het noorden, meen ik. Uh, ja, enfin, uit het noorden. Uw koffer heb ik twee jaar bewaard. Oh, de boel was niet kostbaar. U begrijpt, er blijft wel meer liggen in een hotel. Van alles. De koffer? <laughs> Wist ik niet eens meer. En de eigenaar is van dit hotel, dat knappe vrouwtje? Ze is geen weduwe meer. En het hotel is niet meer van haar. Oh, is er een andere weduwe? Inderdaad. Oh, wisselt hier nogal eens, hè? Sinds de laatste keer dat u hier dat is. was, maar één keer. Wie waren die uh, opdringerige lui? Ach, natuurlijk uh, ken ik ze niet, monsieur. Uh, dat zijn keren als die eerste tijd voor de deur staan... ...eindelijk besluiten binnen te gaan... ...en beginnen met een magmoniet neer te leggen binnen je bereik. Uh, ik zou echt niet meer weten wat ze vroegen. Trouwens, door de jaren weet je precies wat je moet zeggen. En aan wie? Meestal doe je beloftes zo van uh, over twee dagen, weet ik meer. Hoort bij het vak... Als het natuurlijk geen politie is. Maar die lui zijn niet meer geweest. Ze vielen ook buiten het gewone kader, dat ook. Dikwijls komen ze bij ons terecht als het gaat om een rechtscheiding of zo. Een man of een vrouw die een kamer huurt en vooruit betaald. Maar deze wilde te veel weten en te vlug. Pas een maand later of misschien iets langer vroeg madame naar u. Madame? Wie? Madame van dit hotel. En je zei de nieuwe madame bedoel ik. Dat weet u toch? Nee. U kent dat toch, madame Claire? Claire? Ja, u hebt deze kamer toch gehuurd, omdat u... Ja? Uh, u vraagt toch twee glazen? Ja, dat is een toeval. Ik weet niet waarom. Zij kent u? Is zij de eigenares van dit hotel? Hoe kan dat? Dan ja, heeft u me niet kwalijk. Nee, nee, nee. Vertel me. Ik weet niet... Uh, ja, maar vertel toch. Ja, zoals ik al zei. Het is zes jaar geleden. Ik stond beneden voor de glazen deur... toen madame uit de taxi stapte. <laughs> Zij begon ook met een bankbiljet. Ze wilde alles weten over u. En? We uh, konden niet veel verkopen. Tenminste, dat dacht ik. Ik was die avond alleen in het hotel. De meiden waren uit. En madame, de vorige dan, had de benen genomen. Dat was een neefje, komen vertellen. Ik bedoel, de weduwe van zes jaar geleden. Weggelopen met een man... Ze is later getrouwd. Ze was knap. Ja, dat interesseert me niet. Die... Het hotel was te koop. Zij kocht het. Madame Claire? Dat, dat probeer ik u duidelijk te maken, monsieur. Ja, ja, en... Madame Claire is er uitstekend voor geschikt. Het hotel gaat prima. Uh, met de vorige was dat minder. Maar dan was de wift. Te gauw verliefd, begrijp u? De vorige, madame. Ik begrijp het. Uh, zo. Nou, dat is dan dat. Ik zal de fles voor u openmaken. Ja. Uh... Wil je... Wil je aan madame Claire vragen? Nou, ik, ik wil haar vragen, als het haar schikt, of ik er kan spreken. Dat kan, monsieur. Madame Claire verwachtte dit. Ik heb geen tijd om lang na te denken. Het is alsof ze achter de deur staat. Ze klopt niet aan. Er is niet veranderd. Het is pijnlijk stil. Ik... Ik moet toch beginnen. Claire. Ze kijkt me even aan. Glimlacht en schenkt de twee glazen vol. De geschiedenis herhaalt zich. Voilà. Claire, het lijkt een wonder... Ik ben hier gekomen omdat ik nooit heb kunnen vergeten. Ik... Helemaal vergeten doe je nooit. Ik moet het je uitleggen. Hm? Ga je gang als je dat nodig vindt. We kunnen erbij gaan zitten. En iets drinken. Je doet zo komisch. Het is toch niet de eerste keer dat je een vrouw ontmoet. Als ik. In een hotelkamer. Ik doe geen moeite. Ja, je begrijpt het niet, Claire. Jawel. Ik begrijp het wel. Ik ben naar Parijs gekomen. Mannen die in nood zitten komen altijd naar Parijs. Dat is normaal. Je had er zes jaar voor nodig. Je drinkt niet. Kom. Ga je gang. Je gaat me toch niet vertellen dat je geweten je plaagde. En als dat zo was? Nou, dan. Dom. Ik had destijds geen enkele kans. Men heeft mij uitgerangeerd. En betaald. Hoe weet jij dat? Je kon een zaak beginnen. In antiek. Je verkoopt nu oude klokken. Ben je verbaasd? Omdat ik alles weet? Alles schijnt te weten. Ja. Ja, ik ben verbaasd. Wie staat er nu in je zaak? Als je er zelf niet bij bent, oef, daar weet ik alles van. Je vrouw Heeft hij er verstand van? Ze is toch actrice? Inderdaad. Ze was actrice. Is ze dat niet meer? Oh ja, zeker is ze dat nog. Ik heb haar niet meer. Je bent toch op de hoogte? Ik oh, zoek daar niets achter. Het werd me verteld, meer niet. Oh, juist. Ja. En uh, het past ook in de situatie. Hier in deze kamer, dat je haar niet meer hebt. Heb je nu klem gereden, Bobby? Ik maand ja. dat het haar schuld is dat jij haar niet meer hebt. Het was een vergissing. Een toneel, een bende. Ah, oh, licht. Het toneel staat gelijk met vergissingen. Vergeet niet dat jij nu een gedegen man bent. Je draagt een bolhoed. Wat wil je nog meer? Het toneel. Het toneel is een kinderkamer vol ijdelheid... Oh, ik was er een blauwe maandag bij. De spelers en opscheppertjes die elkaar speelgoed gappen. Ze worden uit clubs getrapt. Zelfs uit koofclubs. En als medeplichtige gedaagd in echtscheidingsprocedures. Ah, het toneel. Claire, toe. Ah, toneel, Bobby. Claire, het gaat nu om ons. Ons? Het gaat ons goed. Het gaat jou goed. Mij ook. Het is maar een korte tijd dat je denkt het geld van de straat te kunnen rapen. Ja, dat hebben we gehad. Zonder in het politieblad te komen. Ja, begrijp toch, ik heb aan jou gedacht en... Ik... Dikwijls? Nou? Niet dikwijls. Zo is het met mij ook. Helemaal vergeten doe je nooit. Maar toe. Het is zes jaar geleden. Ik had je nooit alleen naar Londen moeten laten gaan. Het was te gevaarlijk. Maar je deed het toch. Ja. De herinnering blijft, bij mij ook. Ook ik herinner me zo nu en dan. Die laatste keer. Je sprak zo mooi, dat ik het bijna geloofde. Bijna. Je hield mijn handen zo lang vast. Het was heel prettig. Het oude lied werd weer gezongen. Een kort moment zag ik zelfs niets. Het breekt zich. In een kamer waar overal spiegels hangen, zelfs aan het plafond. De gordijnen waren niet gesloten. En het licht scheen op je gezicht. Van alle kanten kon ik je gezicht zien. Zonder veel moeite. Jouw gezicht. Beetje sluw. Beetje medogenloos. Beetje hard. Een beetje jong. Te jong. Toch geloofde ik. Bijna. Maar? Helemaal vergeet je nooit. Ach, Claire. <laughs> Wat verbeeldde ik mezelf. Een vrouw als ik. Bekend met het oudste vak van de wereld. Het werk vergeten. De zweep trotseren. Dat kan alleen met goede papieren. Zeker niet als je debet staat. En dat stond ik. En jij. Je was een te slecht acteur. Je voelde je niet eenzaam. Niet eenzaam genoeg. Niet zoals nu. Daarom ben je hier. Dat je eenzaam bent. Dat ben ik al zo lang. Ik ben er niet bang meer voor. En je hebt goede papieren. Oh, die dank ik aan jou. We zijn er beide niet slecht aan toe. Ik met mijn hotel. Jij met je oude klokken. Dus? Luister nu eens naar mij, Bobby. Ja, ik weet het. Jij bent niet bang. Niet meer. Niet meer. Precies. Dat is het grote verschil. <laughs> ik ben doodsbang geweest. Oh. oh, zo bang. In Londen destijds? Ik ben nooit in Londen geweest, Bobby. Waarschijnlijk heb je me nagekeken door het raam. Ik ben niet ver gekomen met mijn geheim. Eén straat ver, meer niet. Twee magere Engelsen liepen naast mij. je hebt me dus verkocht? Ja. Om niet verkocht te worden. De contraspionage werkte voortreffelijk, hoor. Oh. Men heeft mij hoffelijk behandeld, zeer correct betaald. Ja, Engelsen zijn zo. <laughs> in cheques. En altijd na één maand betaalbaar. Iets eh, nou, dat ik toen niet kende. Jij wel? Ja, waarom spot je, Claire? Ik spot niet, Bobby. Ik speel nee. Met mezelf, dat heb ik geleerd in dit vak. Een schijnwereld bouwen. De voorkant laten schitteren. Oh. Het ging vrij vlot. Dat is onzin. Je bent een vrouw. Ben ik veranderd? Nee. Toch zes jaar ouder. Ik ook. Wijzer, denk je? Misschien. Nou, dat in elk geval. Ik heb de bakens op tijd verzet. Van kamers huren word je armer. Van verhuren beter. Je hebt ook niet het gevoel op de slagbank te liggen. Je bent cynisch. Zou ik je nog eens inschenken? Wat scheelt je? Eh, niets, denk je. Ben je geschrokken van mij? Ik voel me verlaten. Dat gevoel ken ik. Ik voel me net zoals in eten, toen mijn moeder me achterliet in een school... ...en dat ik alleen bleef en op mezelf moest passen in een vreemde wereld. En nou, je weet het. Hè? Zes jaar heb ik me er tegen verzet om hier te komen. Ja, waarom dan nu zo nerveus? Hm, alle mannen die hier komen... Wat is dat mee? Alle mannen die hier komen graven hun kaart. ...om haar daarin te laten vallen. Ook zij hebben zich zes jaar verzet. Of langer. Ze zijn of een genie... ...of een idioot. Die twee soorten hebben geen geluk in het huwelijk. Ervaring? Nou, een vrouw woont niet graag in een kelder. Dan kan die idioten gemakkelijk door het raam binnendringen. En de trappen opklimmen... ...naar de zolder van het genie. Vervelend, zinloos en vermoeiend. Ook onaangenaam. Haar ideaal blijft de eerste etage. Hangt daar een spiegel? Zeker. Als zij een fatsoenlijke vrouw is, hangt er één spiegel... waar zij lang voor staat om zich aan te kleden. Een vrouw die voor een spiegel zo lang nodig heeft om zich aan te kleden is er niet in getraind om zich uit te kleden. Nou moet ik op mijn knieën vallen om vergeving vragen. Een vertoning, wil je dat? Nee, Bobby. Beslist niet. Dus, je bedoelt? Dat bedoel ik. Helaas. Ja. Dat bedoel ik. Ja? Er is een cliënt, een lastig heer. Hij wil geen pas afgeven. Zijn vrouw komt over een uur, u kent dat wel. Geen bagage. Hij staat geen seconde stil. Zeg hem dat hij zich aan de regels houdt. Anders zijn er hotels genoeg in deze buurt. Aan de regels houden, jawel. Uh, en neem één glas mee. Een drankje is uh, voor de zaak. Ja, goed. Ga maar. Jawel. De fles blijft hier... De fles blijft hier. Ja. Wel. Blijf je lang, Bobby? Uh, nee. Nee, niet lang, geloof ik. Ik ben weer alleen. Sta voor het raam. Uitzicht fascineert. Ik kijk naar het plein, de pont en een stukje van de boulevard du Palais. Ik voel me alleen. Eenzaam. Vreemd in de drukste stad van de wereld. Beneden mij, op straat in de rue Saint-Denis, verdringen zich duizend mensen. Alle soorten passeren elkaar... Het fatsoen loopt naast de misdaad, het geluk, de misère, de liefde. Noem maar op. Enkele zijn aan hun laatste dag. Hun laatste uur misschien. Niemand. Niemand past bij elkaar. Alles loopt alleen. Dat is wat Claire bedoelde. Wat geeft het of ze de waarheid heeft verteld dat ze nooit in Londen is geweest... of dat het een fatale leugen is? Enkel om mij duidelijk te maken dat we niet bij elkaar passen. Ik woon maar korte tijd in dit hotel. Natuurlijk, ik heb deze kamer gehuurd. Net als ik Claire huurde, destijds. Gehuurd. Net als de minkstola beloofde aan een vrouwtje... waar ik een jaar geleden een geweldige passie voor opbracht maar die toen de termijn was voorlopig het beest van de hals moest doen. We passen niet bij elkaar, heeft Claire bedoeld. Wel met een wat droeve glimlach. En natuurlijk heeft ze gelijk. Ik stik hier. De raam moet open. Natuurlijk heeft ze gelijk. Ik huurde deze kamer. Ik huurde deze kamer. Was een hoorspel van Wim Bichot. U hoorde Bob van Straten als de man die vertelde. Elisabeth Versluis als Claire... Willy ruis als de knecht. Martin Simonis als een chauffeur. Maarten Kaptein als een barkeeper. Joke Hagelen als madame en Maria Lindes en Gerry Mantel als twee barmeisjes. De regie had Dick van Putten.